uur. 3 NPO Radio 1 met Jan Mon. Goedemiddag. Er is geen enkel bewijs dat Rusland betrokken is... bij de aanslag op oud-spion Sergei Skripal. Sterker, volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken... zit de Britse geheime dienst achter die aanslag. Wij spraken de Russische ambassadeur in Nederland... en die kondigt reacties aan op het uitwijzen van Westerse diplomaten. Na het NOS-journaal. Katrien Straatman... Jan zei het al, Rusland suggereert opnieuw... dat Groot-Brittannië zelf achter de gifgasaanval zit... op de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter in Salisbury. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt... dat het mogelijk het werk is van de Britse geheime dienst. Londen beweert dat Rusland erachter zit... omdat het gifgas in de voormalige Sovjet-Unie werd geproduceerd. Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid... en noemt de massale uitzetting van Russische diplomaten... door Groot-Brittannië en tientallen andere landen lomp. Rusland zegt nog met gepaste tegenmaatregelen te komen. Een 51-jarige man krijgt een werkstraf van 200 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk bootongeluk... in Oude Kerk aan de Amstel. De Oostenrijker had vorig jaar tijdens een vakantie... samen met vrienden een boot gehuurd. Hij schatte de hoogte van een brug verkeerd in... waardoor een vriend bekneld raakte tussen de boot en de brug en overleed. De man voer te snel en was onder invloed van alcohol. De geëiste werkstraf was 40 uur langer. De rechters hielden er rekening mee... dat de Oostenrijker zijn vriend al had verloren. In openbare locaties als cafés, discotheken en scholen... zou de muziek niet harder moeten zijn dan 102 decibel. Dat adviseert het RIVM aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Voor jongeren onder de 16 zou de muziek nog minder hard moeten... omdat zij zich minder goed beschermen tegen gehoorschade. Nu zijn er geen wettelijke geluidsnormen, zegt het RIVM. Wel is het zo dat er sinds 2014 een convenant is tussen VWS... en de Vereniging van Evenementenmakers en Nederlandse poppodia. Ook is het zo dat bij het afsluiten van vergunningen... tussen gemeenten en de evenementenlocaties afspraken worden gemaakt... over maximaal te hanteren geluidsniveaus. Staatssecretaris Blokhuis is blij met het advies van het RIVM. Hij gaat de komende maanden overleggen met de muziek- en uitgaanssector. In Amsterdam is een man van 32 opgepakt... die gisteravond in de stad drie mensen neerstak. Hij wilde dat ze hun auto of snorfiets afstonden... en toen ze dat weigerden stak hij ze neer met een mes. De drie zijn buiten levensgevaar. In Frankrijk is de politieagent herdacht... die de gijzeling vorige week in een supermarkt niet overleefde. Arnaud Bertram nam de plaats in van een aantal gegijzelden... en moest dat met de dood bekopen. Om 10 uur vanochtend werd op alle Franse politiebureaus... een minuut stilte gehouden. In Rotterdam is een man opgepakt die voor ruim 700.000 euro... aan belastingfraude zou hebben gepleegd. Volgens de FIAT vulde hij aangiftes in voor anderen... en voerde hij valse aftrekposten op. Hij sprak altijd met zijn klanten af in een belwinkel. Er is genoeg geld opgehaald voor een grote advertentie... met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad. Het is een reactie op de pamfletten... die gisteren op 40.000 adressen werden verspreid... samen met het Reformatorisch Dagblad. Op het pamflet staat een rood kruis door twee zoenende mannen... die reclame maken voor modeketen Suit Supply. De initiatiefnemer van de tegenactie wil mensen... die zich niet vrij voelen om voor hun seksuele geaardheid uit te komen... een hart onder de riem steken. Het Reformatorisch Dagblad zegt dat de advertentie... ...mogelijk wordt geweigerd. Wij bedienen hè, met onze krant uh, Rivendorius Dagblad... ...een specifiek lezerssegment, mm -hmm. namelijk mensen met een christelijke overtuiging. Die hebben heel bewust een abonnement genomen op deze krant. Ja. Als het gaat over het advertentiebeleid, ja, daar hebben wij bepaalde regels. Weer. Het is bewolkt en op veel plekken regent het bij een graad of acht. In de loop van de avond trekt de regen naar Duitsland weg. Vannacht is het overwegend droog en liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon met een enkele bui en het wordt dan ongeveer 9 graden. Ja, regen kunnen we tegenwoordig ook zien in de nieuwe Radio 1 studio. René Perzet. zei het al, druk verkeer en nu ook nog steeds, René... Ja hoor Jan, ja, het wordt alleen maar erger de komende uren. Uh, nu elf files en drie daarvan springen er toch wel uit. Je staat bijna een half uur vast voor de Koentunnel op de A10 richting Den Haag. Dus aan de noordkant van de tunnel. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Breda Utrecht bij Hank. Dat kost je nu ook inmiddels 20 minuten extra. En op de N3, de randweg van Dordrecht, staat een auto met pech. En dat levert 20 minuten vertraging op tussen de A16 en de A15.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 Je hebt gerommel en je hebt geregeld. Je hebt stilstaan en je hebt vooruitgang. En zo heb je service en je hebt Volkswagen Service. Met de zeven servicebeloften van Volkswagen Bedrijfswagens... blijft je bedrijf altijd in beweging. Volkswagen Bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen Bedrijfswagen. Nu scherp geprijsde actiemodellen, flinke inraalpremies... en veel voordeel op een caddy, transporter of crafter. Kom langs bij de dealer of kijk op VolkswagenBedrijfswagens.nl. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid. Beleef de romantiek in het noorden van Friedrich tot Turner in het Groninger Museum. Het eerste grote overzicht van de romantische schilderkunst uit Noord-Europa. Nu in het Groninger Museum. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl In je werk ben jij het geweten. De rots in de branding die er altijd was en altijd zal zijn. Dat wordt gewaardeerd. Maar uh, wie voorkomt er dat het te behoudend wordt? Met de Management Drives app krijg je inzicht in en ontwikkel je je persoonlijke leiderschap. Ga naar watdrijftmij.nl. Management Drives, mastering leadership. Heldere teksten. Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. Avro -tros. De Russische ambassadeur in Nederland staat een vandaag te woord. En hij kaatst de bal keihard terug. worden. zo direct het verhaal van deze Alexander Shulgin. Maar is al bekend hoe Den Haag hier weer op reageert of gaat reageren? Remco Teulings? Ja, ik heb de eerste reacties van Politiek Den Haag binnen. Daarover meer na half vier. En ook de nationale ombudsman Renier van Zutphen, zit dan hier achter de microfoon. Hij heeft zijn jaarverslag in de Tweede Kamer gepresenteerd. Daar gaan we allemaal zo over hebben. En zoete citroen, boerenkool 2.0 of kweekvis uit een laboratorium. Over dat soort zaken ging het bij de Future Food Tech Conference in San Francisco. Tech-journalist Wouter van Noord was erbij. Met hem praten we daarover in de wereld van morgen. Maar nu eerst dus die Russische beer die zijn tanden laat zien. Jan Mon. Russen in Nederland. En ze zijn er nog meer as a result of this uh, unfriendly step. Ja, u hoorde de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Shulkin. Hij heeft zojuist een exclusief interview gegeven aan Eé Vandaag. En hij roept daarin dat Nederland de gevolgen zal merken van het uitzetten van Russische diplomaten. Ik heb contact met Rusland kennen, Helga Salomon van onderzoeksbureau Most. Goedemiddag, Helga. Goedemiddag. Hoe beluister jij deze tekst? Nou, als weinig verrassend. Het is natuurlijk een buikspreker, deze ambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat heeft het Russische ministerie, voor de duidelijkheid. Dat heeft Vandaag uh, weer uh, de versie laten weten met veel aplomp. Dat de Britten zelf achter de aanslag zitten. Dat het een provocatie is. En dat de Russische burgers niet veilig zijn in Groot-Brittannië. Je denkt, hoe kunnen ze het verzinnen? Maar, maar ja, dat, dat, zo een, gaat het gewoon. Een, een, een hele opmerkelijke omdraaiing van de zaak, toch? Ja, ja en daar is uh, Poetin en het Kremlin heel goed in. Hè? Altijd meteen terugwijzen. Dus dat is de tactiek. Gewoon het, de bal weer neerleggen bij de Engelsen. En het is dus het zou naïef zijn om te denken zoals Stef Blok zei, dat het uitwijzen van diplomaten ertoe leidt dat Rusland gaat meewerken. Nou, dat blijkt uit zo'n verhaal natuurlijk niet. En die ambassadeur, dat is natuurlijk his master's voice, die zegt wat het Kremlin zegt. Eén ding vond ik interessant wat hij zegt. Namelijk de tegenmaatregelen worden groter. Hè? Nederland gaat meer yeah. leiden. Dat hebben we ook gezien met Engeland, waar Engeland, Groot-Brittannië heeft 23 diplomaten, Russische diplomaten uitgewezen. Rusland wees er 23 uit. Sloot ook het Britse consulaat in Petersburg. En wat er nog over was, van de British Council. Een culturele organisatie. Dus hij zegt eigenlijk, jullie kunnen meer verwachten... dan die twee uitwijzingen, zoals wij er twee hebben uitgewezen. Ja, Laten we nog even luisteren dus naar die Russen... die zich aangevallen voelen door het Westen. Mm -hmm, mm -hmm. Ah, ik dacht dat wij een quote hadden uh, klaarstaan, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Maar goed, J jij zegt dat inderdaad, uh, hij kondigt uh, aan dat de Russen verder uh, zullen gaan. Uh, mm -hmm. uh, overigens, hun omdraaiing van zaken, dus dat die Engelse geheime dienst achter die aanslag zou zitten, mm -hmm. daar heb ik ook nog geen bewijs van ge gezien of gehoord. Hè? Nou, dat is, dat is leuk dat je dat zegt, hè? Want kijk, zij zeggen: hoezo, er is geen bewijs. Kom maar met bewijs van een vergiftiging, die natuurlijk heel moeilijk is te bewijzen, net als de moord op de voortdurende. Spion Litvinenko, daarom kiezen ze voor GIF. Maar ze zeggen dan met veel aplomp: een heel onwaarschijnlijke versie. Groot-Brittannië zit erachter, zonder enkel bewijs. Dus dat geeft de dubbele standaard aan waarmee de Russen opereren. Ja, en, en die aankondiging dat ze harder uh, terug gaan slaan, hoe serieus moeten we die nemen dan? Die moeten we serieus nemen, want wat we zien is Poetin die kiest een harde koers. Hij wordt beschuldigd. Poetin heeft ooit het verhaal verteld in zijn officiële autobiografie. Ik heb ooit een rat in de hoek ge, ge, geduwd, hè, gejaagd, maar toen die rat helemaal in de hoek zat, toen viel die mij aan. Nou, dat is eigenlijk een symbolisch verhaal. Hè? Hij zegt eigenlijk uh, duw me nou niet, jaag me niet in de hoek, want dan kunnen de gevolgen erger zijn. Zo is Poetin. Poetin is, hij trekt altijd de groot, grootste broek aan. Dus dat hebben we gezien met Groot brittannië en we kunnen verwachten dat hij misschien harder terugslaat om zijn eigen bevolking te laten zien. Wij zijn zijn nergens bang voor. Wij zijn niet bang voor dat vijandige Westen. Ja, en betekent dat dus dat binnenkort een aantal Nederlandse diplomaten... Uh, ja, terugkeren op Schiphol uit Rusland? Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar uh, dat is natuurlijk wel gebruikelijk. Er zullen er minstens twee zijn. Nou is onze AIVD-post uh, al lang opgeheven in, in uh, Moskou. Dus ik weet niet wie dat zijn, maar het is wel te verwachten... dat er twee uh, weer worden uitgewezen of meer. En wij hebben ook een consulaat in Sint-Petersburg als de Britten. Dus het wordt interessant te zien of ze daar nog iets mee doen. En we hebben ook een Nederlands instituut trouwens in Sint-Petersburg. Ja, ja. Mogelijkheden zat nog voor de Russen even, even nog luisteren naar Alexander Shulkin. Mm -hmm. The uh, United Kingdom and their allies uh, have singled uh, us out as uh, the only responsible for what uh, has happened. Ja, nou, dat zegt nog niet zo heel veel, maar mm -hmm. Mm -hmm. in ieder geval, ze zijn meer van plan en jij zegt, ze hebben ook mogelijkheden om meer te doen. Ja, ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik denk met name naar Amerika dat maar liefst 60 diplomaten heeft uitgewezen. Dat had Poetin waarschijnlijk echt nooit verwacht. Dat zit natuurlijk ook, die pijn zit daar ook bij die inmenging. Het is natuurlijk voor Amerika ook een manier en ook voor Rusland zal het zijn om ongewenste inlichtingenmedewerkers het land uit te zetten, om toekomstige operaties te frustreren en inmenging. Dus dat dat is interessant, maar ja, het kan goed dat, dat, dat, dat Rusland heel hard gaat toes, terugslaan, omdat het de enige methode is die ze hebben. Ze gaan nooit van zijn leven zeggen, net als met de MH17, net als met de moord op de spion Litvinenko in 2006, ze gaan nooit zeggen we gaan meewerken, want dan is Poetin natuurlijk weg, want de kans is erg groot dat ze er wel achter zitten. Ja, maar denk je eigenlijk dat ja, die maatregelen van het Westen... om al die diplomaten terug te trekken... dat die Poetin op deze manier ook in de kaart kunnen spelen? Ja, dat denk ik wel. Want kijk, dat is het perverse van, van wat er nu speelt. Poetin zet zijn kaarten op vijandigheid. Het Westen is onze vijand. En het Westen wil ons in een isolement brengen. Maar het wegsturen van diplomaten, hij grijpt dat isolement aan. Want wat is nou fijner voor hem... dat ze eigen Russen geen contact meer hebben met het Westen. Dat ze geen Engels meer kunnen leren bij de British Council, dat ze misschien geen Nederlands meer kunnen leren bij het Nederlands Instituut. Dat brengt Russen verder in een isolement, net als in de Sovjet-Unie, waardoor ze minder kennis van buiten krijgen. Dus het perverse is door de banden door te snijden, door diplomaten uit te wijzen, wat misschien een hele sterke actie is. Speel je Poetin, aan één kant geef je hem een klap in het gezicht... maar aan de andere kant grijpt hij het waarschijnlijk aan... om dat isolement misschien wel te versterken. Want dat is voor hem gunstig. Want hij wil niet dat zijn burgers wijzer worden dan ze zijn. Zo'n extern conflict kan hem meer steun in het binnenland opleveren. Nou minder contact met het buitenland, met Engelse media. Kijk, de Russische media zijn in staatshanden. Ze kunnen de mensen laten geloven wat ze willen. Godzijdank hebben we internet, buitenlandse media, buitenlandse instituten. En het is eigenlijk gunstig voor, voor Poetin, zou je kunnen zeggen, om dat isolement om de Russen dom te houden, dus om die buitenlandse invloed terug te dringen. En hij zegt dan ook, en zo grof gaat het... die buitenlanders zitten hier om mijn regime te ondermijnen. Ja, en Russen pikken dat ook nog. Dus hij kan dat isolement wel eens aangrijpen... omdat het voor hem gunstig is. Russen pikken dat, Russen geloven dat... ondanks mm -hmm. het feit dat ook voor hun beweringen inderdaad geen bewijs is. Nee, want... Je moet je voorstellen, zij zien niet anders dan uh, uh, radio en tv Kremlin... zal ik maar zeggen. Zij zien maar één bron van informatie. Het is alsof bij ons alle informatie uit het torentje van Mark Rutte komt. Dan weten we ook niet beter. Als je dan de banden met buitenlandse instituten doorsnijdt... er zijn minder diplomaten, er zijn minder buitenlanders... je zet ze ook nog eens neer als vijanden... je zet mensen die protesteren tegen het Kremlin-Russen neer... als agenten van het State Department. Mensen die eigenlijk het Kremlin ondermijnen. Ja, dan heb je een sterk verhaal voor Ivan en Natasja met de bondmuts. Maar wat, wat zou er dan wel moeten gebeuren? Sancties? Nou, ik denk wat je moet doen is dat Poetin zelf Polonium wordt. Of Novichok. Hij moet zelf giftig worden. Dat is de enige manier dat mensen zich van hem gaan verwijderen. ze binnenste kring. En hoe doe je dat? Is door de, dat doe je door de geldstromen aan te pakken. De Amerikanen lopen iets voorop, want die hebben een lijst van personen opgesteld. Tot twee keer toe. Dus door de oligarchen die nu in Engeland zitten, hun rekening hebben. Denk aan Chelsea-eigenaar Chelsea Abramovic, een vertrouweling van Poetin. Door al die oligarchen in, in Amerika, door de, de, de rekeningen, wij zijn een trustparadijs Nederland, door die aan te pakken. Want dan, wat zeggen dan de mensen om hem heen? Ja, die Poetin die wordt voor ons een, een, een gevaar. Dat wordt een risico voor onze belangen. Ik denk dat dat. Ja, dat dat effectiever is. Dank Rusland-kenner Helga Salomon van onderzoeksbureau Most. MUZIEK iets hangen bij en nu solo John Anderson met Hold on to Love. Nieuws via de NOS. Vorig jaar werd op het boerenerf van CDA-penningmeester Wim van der P... uit Leende een enorm drugslab gevonden. Het was een van de grootste drugsfabrieken van Nederland... maar Van der P houdt vol dat hij van niets wist. En vandaag moest hij zich verantwoorden voor de rechtbank in Den Bosch. En daar was ook NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk. Trudy, wat heeft de politie daar vorig jaar februari ook weer aangetroffen? Het was het uh, grootste lab wat ooit in Nederland is gevonden. En uh, bovendien uh, in de wereld zelfs, zei de politie. Is het geluid goed? Nou, nou ja. je, je bent nog wat te horen, maar we horen er ook allerlei andere uh, geluiden bij. Maar ga maar even door. Oké. Okay. Nou, um, In ieder geval, uh, de officier van justitie zei... het was een enorme fabriek. Je kon echt 250 uh, kilo pillen per dag produceren. Uh, 21.000 die er aan, uh, aan vloeistoffen, gevaarlijke vloeistoffen, ook zijn er gevonden. Het was echt gigantisch, zegt de officier van justitie. Ja, We houden het kort, ook vanwege ve het geluid. Uh, de verdachte, verklaart nog steeds van niks te weten? Hij zegt, het was een donderslag bij heldere Hemel, wat ik te zien en te horen kreeg. Ik wist van niks, ik begrijp zelfs niet hoe dit allemaal in zo'n korte tijd kan worden gebouwd, zei hij. Het wordt, steeds, het wordt steeds erger. Ja, wordt steeds, ja. Ik zal u even vertellen ja. dat hij zei dat zijn lieven... hij was een graag geziene bestuurder bij het CDA... hij was uh, in, in het dorpsleven gezien en gekend... en dat is nu allemaal weg, zegt hij. Mijn hele gezin is kapot, terwijl ik wist van niets. Nou, en de eis, dat horen we zo. Oké, okay, dankjewel. Dan houden we het dan bij het van Rijswijk... vanuit de rechtbank in Den Bosch. De Wereld van Morgen hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Ja, visstick zonder vis bijvoorbeeld, gemaakt in een laboratorium. Zou u dat eten? Ik vind dat beangstigend. Ik weet het niet dat dat allemaal mogelijk is. Nou, ik, uh, ik neem het niet, hoor. <lacht> nee, u zou het niet gaan proeven als het in de nee. supermarkt komt? Nee. Nee. nee, nee, nee. Ik heb liever dus uh, het arsenaal. Ja, herkenbare reactie, ongetwijfeld. Maar bijvoorbeeld een citroen met een zoete smaak. Of boerenkool, die wat minder bitter is. En dus ook die visstick zonder vis, maar met vis, dat is gekweekt uh, uit een, in een laboratorium. Dus niet geen vis uit zee. Allemaal technieken uh, die bijvoorbeeld zoals kunstmatige intelligentie... Uh, CRISPR-Cas, geen idee wat het is, maar klinkt spannend. Uh, allemaal technieken en die heel veel mogelijk maken. En dat gaat ons eten in de nabije toekomst heel erg veranderen. Dat werd de afgelopen dagen besproken bij de Future Food Tech Conferentie in San Francisco. Wouter van Noord... journalist bij NRC, was daarbij en is nu hier. Welkom, Wouter. Hi. Een beetje met een jetlag nog. klein beetje, ja. Ja. Uh, Die vis uh, die dus niet uit de zee komt, heb jij die al geproefd? Nee, dat was nog niet te proeven. Er waren wel al filmpjes te zien waar uh, de. De ondernemers al trots een hapje namen van hun visloze vistik, uh, Maar dat was nog niet te proeven daar. En de zoete citroen? Ook al niet. Ook al nee, niet. Dat, dat was eigenlijk het gekke aan nou, de Future Food Conference. Als je kijkt naar wat er daar op het menu stond bij de lunch... was het eigenlijk nog heel traditioneel. Er werden er allemaal dingen beloofd zoals vleesloos vlees en visloze vis. Maar vervolgens kreeg je nog gewoon runde ribbetjes en kabeljauw te eten daar. Ja, Wat is de gedachte achter dat aanpassen van die smaken? Nou, dat ons uh, voedsel uh, heel erg gaat veranderen. En met name, uh, er, zijn, er zijn twee richtingen die daar heel erg werden besproken: Eén, het genetisch aanpassen van eten, en, een, en twee, het vervangen van uh, dierlijke eiwitten voor plantaardige. Dus het zorgen dat je met planten, uh, oliën, uh, vetten, uh, vlees kan gaan vervangen. Ja, en, en dat hoe... kan natuurlijk heel veel, heel veel uitmaken. Vlees is natuurlijk heel uh, grote bijdrage aan CO2-uitstoot. En hoe werkt dat dan, dat vervangen? Hoe doen ze dat? Nou, wat wel heel interessant is, is dat ze uh, nu in staat zijn... om grote databanken aan te leggen met uh, de moleculaire eigenschappen van eten. Dus dan kunnen ze bepaal, bijvoorbeeld bepalen van een bepaalde olie of een bepaald vet... wat het mondgevoel is, wat de smaak is. En dat kunnen ze in die databanken opslaan en vervolgens kunnen ze met kunstmatige intelligentie patronen daarin ontdekken... en kijken hoe, uh, welke eigenschappen ze kunnen gebruiken... voor bijvoorbeeld het maken van nepmelk of nep yoghurt. nepvlees. Zodat nep vlees. het qua smaak en misschien ook substantie... niet meer te onderscheiden is van de echte? Precies, dat, uh, dat je echt nepmelk krijgt... die ook gaat schuimen als je het kookt... die zelfs een klein velletje krijgt als je het even laat staan... dat de moleculaire eigenschappen echt precies hetzelfde zijn. Ja, nou begrijp ik dat uh, investeerders hebben allemaal wel oren naar nou, dit soort ideeën. Er wordt ontzettend veel geld ingestoken. Afgelopen jaar 8 miljard dollar in die industrie van uh, foodtech. Um, en je ziet ook dat grote technologiebedrijven zich ermee gaan bemoeien. En een paar jaar geleden al uh, was de oprichter van Google betrokken bij het maken van de eerste kweekvleeshamburger. Uh, en ook andere grote techbedrijven investeren hier fors in. Ja, dan is het toch eigenlijk wel weer gek dat bij de lunch je nog het ouderwetse eten krijgt. Ja, gaat. maar dat laat toch wel zien ook hoe weer barstig die werkelijkheid van, het, van de voedseltechnologie is. Hè? En voordat die vernieuwingen echt in de supermarkt liggen, op je bord liggen, zijn we vaak jaren verder. Omdat de, de, de voedsel- en warenautoriteiten moeten een fiat geven. Er zit natuurlijk een hele industrie achter die nog allerlei ouderwetse manieren heeft. Die soms ook de boel een beetje tegenhoudt. Dus... Uh, op die conferentie was het optimisme heel groot. En uh, er liepen allemaal investeerders en ondernemers rond... met hele prachtige plannen. Maar voordat dat echt op je bord ligt, zijn we wel eventjes verder weer. Nou ja, en natuurlijk, die hoorden we in het begin... de consument zelf, die is ook niet uh, nou, heel snel... Smaak uh... is natuurlijk ontzettend belangrijk daarin. En dat ja. was wel jammer aan die conferentie... dat je er niet kon proeven hoe zo'n nepvistik dan smaakt. Maar ook bij die kweekvleeshamburger... Eerlijk gezegd, hij zou wel heel lekker moeten smaken... wil ik mijn uh, hamburgertje daarvoor inleveren. Ja, want die is al een dus... tijd geleden gepresenteerd, maar ook niet ja. echt een succes. Nou, kijk, dat is een paar jaar geleden inderdaad... met heel veel aplom en heel veel media-aandacht gepresenteerd. Ook door een Nederlandse hoogleraar, Mark Post... die ook op die foodconferentie rondliep. Alleen ook daarvoor geldt, uh, voordat dat soort ontwikkelingen echt uh, bij de consument zijn en alle goedkeuringen hebben gekregen, dan zijn we nog wel even verder. Hmm. Maar het was, het was een hele interessante conferentie waar zeg maar, het optimisme over wat er allemaal kan veranderen in die uh, voedingsindustrie wel, wel heel groot is. Ja, toch even bij dat optimisme, want het, het spreekt natuurlijk ook wel vaak tot de verbeelding. Hè, als je het is het over lekker die... tastbaar ook, hè? Het ja. is iets wat je elke dag gebruikt. Ja. En uh, dan komen er allerlei technologieën langs, zoals die genetica en kunstmatige intelligentie. En dan eindelijk heb je een beetje een beeld van, oh ja, dit gaat echt dagelijks leven veranderen. Dus dat was er heel leuk aan. Dus misschien dat je hiermee gezonder kunt gaan eten. En wat natuurlijk een, een ding is. Iedereen wil afvallen. Mensen hebben dieet. Ja. Ik begrijp dat je met die techniek ook een heel ja, gepersonaliseerd Ja, Ja, dat was weer, dat weer een beetje krijgen. een andere technologie. Dat is een bedrijf Habit. Uh, Startup. En die kan van jouw uh, wangslijm uh, jouw genetische profiel uitlezen. En aan de hand van dat genetische profiel kunnen ze dan een beetje voorspellen... hoe jij reageert op bepaalde eiwitten, op bepaalde vetten, op koolhydraten. En op basis daarvan maken ze een helemaal genetisch op maat gemaakt dieet. Uh, dan krijg je een appje erbij en een coach die je vertelt wat je wel en niet mag eten. Dus dat is ook nog een belofte, die gepersonaliseerde voedingswaren. Waardoor je erg gezond blijft eten en ook nog afvalt. Ja, en dan moet je dan, moet je dan eens voorstellen als het ook nog eens een ge keer gecombineerd wordt met allerlei genetische technieken. Waarbij je inderdaad bijvoorbeeld het gen kan uitschakelen van een citroen. Waardoor die zuur smaakt. Of als jij boerenkool niet zo lekker vindt. Maar dat het toch heel gezond is. Dat je het wat minder bitter kan laten smaken. Ik weet het niet hoe ik vind. Een citroen moet gewoon zuur smaken. Maar ja, ik ben ouderwets in die dingen. Toch? Nou ja, uh, we zullen het zien. Ik denk dat heel veel consumenten best wel ouderwets en traditioneel zijn met eten. Dus het is vooral afwachten wanneer consumenten gaan overstappen op dit soort dingen. En wanneer dit soort dingen echt worden goedgekeurd... en in de winkels terechtkomen Ja, want, want uh, ja, ook vrees voor genetisch gemodificeerd voedsel... is er natuurlijk ook altijd normaal. Ja, en dat is ook met die regulering over, over genetisch gemodificeerd eten. Het is nog helemaal niet zo gezegd dat de, de techniek uh, die jij net ook beschreef, CRISPR-Cas, dat is eigenlijk een moleculair schaartje waarmee je heel precies genen aan en uit kunt zetten in organismen. Dus soms ook in mensen zou dat misschien kunnen. En uh, de regulering daaromheen, de techniek is zo nieuw dat de regels nog niet zo duidelijk zijn erover. CRISPR-Cas, mooie term. Ja, onthoud, onthoud die term. Ja, ik onthoud het, ja. want ja. je komt ongetwijfeld keer terug om het nog een keer uit te ja, leggen. Absoluut. We weten in ieder geval weer een beetje wat de stand van zaken is op dit gebied. Dankzij Wouter van Noors, is bij NRC. Defensie heeft steken laten vallen bij het onderzoek naar misstanden... op de kaserne Schaarsbergen. Blijkt uit een rapport dat in handen is van een Vandaag. En in Politiek Vandaag hoort u reacties op de uitspraken... van de Russische ambassadeur die ons zojuist waarschuwde... dat Nederland de gevolgen gaat voelen van het uitzetten... van die Russische diplomaten. Ombudsman Renier van Zutphen die kreeg het afgelopen jaar minder klachten over de overheid, maar betekent dat ook dat het beter gaat? Gaan we aan hem vragen. En de training vandaag is het tegen 4 uur mogelijk voor het laatst met Eindhoven. Ja, want we gaan er allemaal aan. Er is namelijk een Chinese ruimteschip aan het neerstorten richting Aarde en uh, ze weten niet waar die terecht komt. Dus, uh, ja, uh, daarover uh, is uh, een hoop ophef. Zoals je zult zo Dit zat niet in het NOS-journaal. Nee, dus in nee, nee, dus nee, moeten nee, we nee. het in dat ja, kader. Nee, misschien ja. moeten we toch even checken voordat we Precies. dat uh, tot die We gaan er meer van horen. horen. Ja, zo. Nadat ja. journaal NTO Radio 1. Een Catalaanse oud-minister heeft ze gemeld bij een politiebureau in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Tegen haar loopt een internationaal arrestatiebevel, omdat Madrid haar beschuldigt van rebellie. De oud-minister zegt zich te zullen verzetten tegen uitlevering aan Spanje. Ze is ervan overtuigd dat ze daar geen eerlijk proces krijgt. Alle nieuwe auto's in de Europese Unie moeten vanaf volgende week een e-call-systeem hebben. Dat systeem waarschuwt bij een ongeluk automatisch de hulpdiensten en geeft bovendien de plek van het ongeluk en de rijrichting door. Daardoor kunnen de hulpdiensten veel sneller ter plaatse zijn.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 De Oostenrijker had een boot gehuurd. en tijdens het tochtje de hoogte van een brug verkeerd ingeschat. Waardoor een van zijn vrienden, die ook aan boord was, bekneld raakte en overleed. Het is druk op de wegen. René Percet van AWB. Ja, 21 file zal Jan, 80 kilometer. De avondspits is begonnen, gelukkig valt er nog niet zo heel veel op. Wel twee ongelukken op de A2, op twee verschillende plekken. Van Amsterdam naar Den Bosch, bij Kloop het Oude Rijn, bij Utrecht. Nou, daar zijn ze al aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht, het kost je een kwartier. 20 minuten sta je zeker in de file als je van Utrecht naar Den Bosch rijdt. Dus zuidelijker tussen Beest en Waardenburg. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Jan Mo. 1 Vandaag. Je zou het wel de week van de Russen kunnen noemen. Veel nieuws over of uit Rusland. Mathieu Zegers, Europa-kenner van de Maastricht University. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er waren natuurlijk stevige acties. Althans, zo werd dat gezien vanuit het westen, door het uitzetten van allemaal Russische diplomaten. Veertien EU-landen deden daar aan mee, naast Amerika en andere landen. En we hebben net gehoord van de Russische ambassadeur in Nederland dat daar een reactie op gaat komen. Laten we even luisteren naar die Russische ambassadeur die vandaag exclusief met een vandaag in gesprek ging. We are ready to investigate, but we need. To be given evidence. En we willen ze. Should they fail to provide any evidence, this will be a matter of defamation. And those who are guilty of defamation against the Russian Federation will be held to the accountability. Ja, dus waarbij de Russen van beschuldigen, het verspreiden van desinformatie, daar maken we ons zelf schuldig aan. En we moeten met bewijzen komen. Uh, Mathieu, hoe beluister jij dit? Ja, dit is natuurlijk een, een te verwachte reactie, maar het is ook een stevige reactie. En het uh, bewijst uh, dat, je, dat dit niet de route is voor Europa uh, om met Rusland om te gaan. Uh, omdat het namelijk iedere keer negatief gaat uitpakken voor Europa zelf. Uh, als je met de Russen gaat dreigen dreigen zij terug. En als je iets doet, doen zij iets terug. En dat is het spel waarin zij beter zijn. En zij hebben het liefst dat dat spel zo opgewonden mogelijk gespeeld wordt, want dan hè, kunnen zij laten zien dat ze stoerder zijn. Uh, en dat is ook precies te, wat past bij de buitenlandpolitiek uh, van Rusland. Dus Europa laat zich hier meeslepen in een spel... met het uitzetten van de diplomaten... wat op de langere termijn helemaal niet voordelig is. Sterker nog, wat eigenlijk alleen maar uh, op een gegeven moment kan escaleren. En de partij die moet stoppen is Europa. En dan heeft Europa het geloofwaardigheidsprobleem... Uh, en Rusland niet. Da Daarnaast zijn er nog twee dingen belangrijk. Eén is, ja, Rusland vraagt om bewijs. Dat bewijs is nog niet keihard. Ja, dus dat, dat, die vraag zal iedere keer herhaald worden vanuit Rusland. En het tweede is... Dit was natuurlijk een reactie die uh, kwam op een optelsom die eigenlijk al loopt vanaf 2008 en eigenlijk nog eerder. Maar laten we even 2008 nemen de invasie van Rusland in zuid ossetië een gedeelte van Georgië. Daarna is natuurlijk van alles gevolgd. Onder andere ook de annexatie van de Krim. Uh, en dat zijn allerlei zaken die allemaal onacceptabel zijn... vanuit Europees perspectief. Europa heeft nu onder druk van de Britten eigenlijk gekozen... om hier nu echt heel duidelijke uh, daden te stellen door het uitwijzen van die diplomaten. Maar ik vraag me af of dit nou het juiste dossier is... om die zaken die eigenlijk hieraan vooraf zijn gegaan... en die eigenlijk in omvang ook veel groter zijn... Uh, nog eens een keer voor het voetlicht te brengen. Het was beter geweest uh, om het in die context uh, te houden. En dus ook bijvoorbeeld ervoor te zorgen... dat de sancties die uh, Europa voert... naar aanleiding van de annexatie van de Krim... dat die overeind blijven. Want dat wordt ook iedere keer uh, weer een, een spel van onderhandeling. En, en die staan binnenkort ook weer uh, op de agenda... van de van de Europese Raad en de Raad van Ministers. En dan valt iedere keer maar weer te bezien... of Europa de rijen gesloten kan houden. En dat is een Europese uitdaging. En dat is best problematisch. En dat weten de Russen. Dus als je gaat, uh, in dat spel gaat van... Dreigen, terugdreigen, ja, kom je als Europa zijnde in een uh, kwetsbare positie terecht. En uh, ja, dat, dat, dat had Europa eigenlijk uh, misschien beter achterwege kunnen laten, dat laatste stukje. Ik vind het wel heel terecht hè, dat Europese instituties als de Europese Commissie uh, en uh, Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, meteen natuurlijk die aanval op deze Russen in Groot-Brittannië hebben afgekeurd en daarmee ook uh, gesuggereerd hebben dat er een verband is met Rusland. Dat is uitstekend. Maar om dat als lidstaten allemaal gezamenlijk te gaan doen... Ja, daarvoor moet je wat meer tijd nemen, omdat daar wat meer strategie achter zit. Ja, en anders krijg je weer het verwijt van verdeeldheid. Remco Teunings, ja. politiek commentator in Den Haag. De reacties in politiek Den Haag ook op de uitlatingen van de ambassadeur in Nederland? Ja, de meeste partijen reageren met... ja, dit is de gebruikelijke spierballentaal van de Russische, Russische kant. Zo reageren ze altijd op dit soort beschuldigingen. Dat er geen bewijs is, die ontkenning, die kennen we van, van, van de Russen. Ruige praat wordt ook gezegd. De vraag is natuurlijk wel van wat bedoelt de Russische ambassadeur... als hij zegt dat het gevolgen zal hebben voor Nederland. Want dan denk je misschien aan het, uh, dat hij ook een Nederlandse diplomaat gaat uitzetten. Maar wellicht ook aan economische sancties. Ja, En dan zeggen de, de, de Kamerleden... ja, dan, dan schiet Rusland echt in eigen voet. Want uh, de sancties die ze eerder hebben opgelegd aan, uh, aan Nederland bijvoorbeeld... Ja, die, die, die zijn toen door Nederlandse bijvoorbeeld tuinbouwers uh, makkelijk omzeild. Die hebben in het begin wel een beetje last van gehad. Maar uh, die leven geven uiteindelijk meer problemen voor de Russen op dan, uh, dan voor ons. Um, wat je ook gehoord is... Van, ja, laat, laat Rusland eerst zelf maar eens meewerken met, met onderzoeken. Uh, bijvoorbeeld uh, mr 17 uh, valt dan natuurlijk heel snel. En, um, de, maar er is één partij die niet meezingt in dat koor... en dat is de SP... Die heeft uh, maar liefst uh, 21 vragen ingediend bij uh, minister Blok. Die zijn heel kritisch. Die zeggen ja, uh, minister Blok heeft nu gezegd die, uh, wij steunen het Verenigd Koninkrijk en uh, wij zetten dus ook diplomaten uit. Maar hij zei twee weken geleden nog van eerst moet het OPCW... dat is die instelling die uh, toeziet op uh, het misbruik van chemische wapens uh, internationaal... die, die moet uh, eerst, dat, eerst dat onderzoek maar eens doen en dan kijken we verder. Ja, waarom is Blok van dat standpunt afge, uh, uh, eigenlijk afgestapt? Want wij zien ook geen bewijs. We moeten maar uh, op de blauwe ogen van de, de geheime diensten vertrouwen... En ervan uitgaat dat uh, inderdaad dat, dat, dat chemische goedje is gebruikt... en dat dat inderdaad van de Russen komt. En de SP staat daar alleen in? De SP staat daar nog helemaal alleen in, ja. Klopt. Maar Mathieu ja. Segers, heeft de SP hier een punt... Nou, kijk, ja en nee. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat we het in een Europese context plaatsen. Nederland doet nu mee met veertien landen binnen de Europese Unie... die eigenlijk meegaan in de Britse vraag om een heel krachtig signaal naar Rusland af te sturen. Nou, dat, dat is gebeurd. Het nadeel van die actie, en dat vind ik heel belangrijk, is dat Europa daarmee haar eigen meest krachtige instrumenten, namelijk diplomatie... voor een gedeelte verliest. Het is niet alleen letterlijk zo, omdat er minder diplomaten komen. Er worden diplomaten aan weerszijden uitgezet. Maar het is ook strategisch zo. Want um, als er iets duidelijk is in de buitenlandpolitiek van de Europese Unie... dan is het dat over ieder onderwerp de lidstaten meningsverschillen hebben. Dus Europa kan nooit krachtdadig reageren. In een, Europese, in een internationaal conflict zoals nu met Rusland. Um, en dat moet het dus ook niet willen... Het kan wel signalen afgeven. Dat heeft de commissie gedaan, Dat heeft Toes gedaan. Dat heb ik net gezegd. Wat de lidstaten dan moeten doen, is eigenlijk tijd kopen... om manoeuvreerruimte te creëren... en om duidelijk te maken met elkaar... waar voor Europa de belangen zitten die gezamenlijk zijn... en waar dus op geacteerd kan worden. En dat moment van tijd kopen, dat is nu verspeeld... doordat men achter die vraag van mee is gaan aanlopen met 14 lidstaten. En daarmee uh, ja, ontneemt Europa dus eigenlijk zichzelf een strategische positie. En dat is zonde... Want de signalen waren al helder. En het signaal via de NAVO is ook helder. En dat wordt natuurlijk ook gesteund door een meerderheid uh, van de Europese lidstaten. Alleen het uitzetten van diplomaten in deze opbinding aan de Britse kant... ja, dat is misschien niet zo handig. Ook omdat Europa altijd door zal moeten op een of andere manier met Rusland. Want helemaal de kaart van de wereld zal niet veranderd worden. Nee, maar goed, als je sancties uh, bijvoorbeeld... in plaats van het uitwijzen had willen instellen... dan moet je daar natuurlijk ook proberen uh, eensgezindheid voor te vinden. Dat was net zo moeilijk. En, nee, maar daar loopt dus al een proces over. Want er zijn al sancties uh, ingesteld... naar aanleiding van de annexatie van de Krim. En daar had je dat ook heel goed mee kunnen nemen... onder coördinatie van bijvoorbeeld Federica Mogherini... om te kijken, oké, okay, hoe gaan we... want we willen wel iets doen als Europa... Dat is helder. Hoe gaan we dat nou invullen? Nu krijgt dat ineens hè, met stoom en kokend water... de vorm van het uitzetten van, eh, van diplomaten. Dat wordt weer beantwoord door de Russen, Want die hebben niks liever dan dingen met stoom en kokend water en opwinding. Eh, dus die zetten er weer net iets meer uit. En daarmee kom je in een afgrenzingspolitiek terecht. Ten opzichte van elkaar. En dat is nooit in het voordeel van de Europese Unie. Omdat het aan de ene kant instrumenten ontneemt aan de Europese diplomatie. En aan de andere kant, in het elkaar intimideren... zijn de Russen beter dan de Europese Unie. We gaan dat merken, want er worden dus nieuwe... en verdergaande maatregelen aangekondigd. Ja. Uh, allebei dank, Mathieu Segers en Remco Teulings. Defensie heeft forse steken laten vallen bij het interne onderzoek... naar de misstanden op de kaserne Schaarsbergen. Dat zegt de commissie Sociale Veilige Werkomgeving, Defensie... in haar tussenrapportage, dossier Schaarsbergen. En dat rapport is in handen van een van de redacteur Jan Born. Jan, welkom. Uh, wat was er ook alweer, even ons geheugen opfrissen... aan de hand in Schaarsbergen? Nou, een aantal militairen zijn daar uh, mishandeld, misbruikt... bedreigd, geïntimideerd, hebben over aan de bel getrokken. Er is wel een soort intern onderzoek gedaan, maar lang niet gedegen... En dat blijkt nu vooral ook uit het uh... Een ja, tussenrapportage van de commissie Er is nogal wat misgegaan met het onderzoek. Dingen zijn niet onderzocht. Uh, een van de heftige voorvallen was natuurlijk het feit... dat uh, twee jongens gedreigd werden dat ze een vinger in hun achterste kregen. Heftig verhaal. Bij één is het ook daadwerkelijk gebeurd. Daar zijn zelfs filmopnames van. En ondanks dat heeft de interne commissie van Defensie... niet doorgezocht op dat, dat fenomeen. Uh, en gedaan alsof er bijna verder niet heel veel aan de hand was. Er zijn een aantal mensen berist, uh, geschorst. Maar niet veel meer dan dat. Ehm... Uh, in het uh, tussenrapport staat verder dat er ook allerlei stukken ontbreken... die de melders hebben aangeleverd bij de commissie, interne commissie. Die komen niet terug, zijn niet terug te vinden. Er zijn stukken geantidateerd. Dus een andere datum opgezet dan eigenlijk kan. En later pas ondertekend. Uh, sommige onderzoeken waren nog niet klaar... of gespreksslagen waren nog niet klaar. En toch kwam er al een rapport en een conclusie. Uh, nou ja, er zijn meldingen gedaan over gebruik van hardrusk, harddrugs... met naam en toenaam is verder niet op ingegaan door de interne commissie. Dus dat hele interne onderzoeksverhaal... die huishoudelijke onderzoeken, zoals dat heet... Ja, daar deugt niet heel veel van volgens het is de commissie. Niet. Wat, wat ze onderzocht hebben deden ze niet goed. En, en een aantal evidente zaken die zijn helemaal niet onderzocht. Helemaal niet onderzocht. Zijn wel aangegeven, eh, aangemeld ook. Zelfs met hele duidelijke aanwijzingen. Maar dan trok men wel een conclusie... als er is geen structureel pestgedrag geconstateerd. Maar het, alle aanwijzingen die daartoe... Leiden hebben ze niet verder onderzocht. Want is dat uiteindelijk de belangrijkste conclusie... van die commissie Sociaal Veilige Werkomgeving? Er is niets aan de hand? Nou, niets aan de hand zeker niet. De commissie constateert dat het interne huishoudelijke onderzoek... door Defensie niet goed is uitgevoerd. Ja, precies. Dat het onderzoek, ik bedoel niet de commissie ik vergis mijn Sociaal Veilige Werkomgeving... maar het oorspronkelijke onderzoek, wat niet goed gedaan is... die zei, hadden eigenlijk zoiets van, er was niks aan de hand niet zo'n de hand of een aantal dingen niet bewezen... maar ze hebben er gewoon niet op onderzocht. En ja. dat hadden ze wel moeten doen. En wat vindt daar nu die commissie Sociaal Veilige Werkomgeving van? Nou, eigenlijk moet het veel beter. Uh, je moet door onderzoeken als je aanwijzingen krijgt... je moet uh, letterlijk de meldingen serieus nemen. Deels hebben ze dat gedaan door wel bij het ministerie van Justitie aan te kloppen. Bij het OM hè, kunnen we mensen vervolgen. Maar een aantal andere zaken hebben ze afgedaan als... ja, dat hoort er eenmaal bij, bepaalde rituelen, uh, ontgroening... een beetje ja, instrumenten om mensen te corrigeren. Maar terwijl het gewoon niet hoort... bij niet zou moeten horen bij de cultuur. Hebben slachtoffers gereageerd al? Slachtoffers hebben ook gereageerd. Hè. Totaal zijn er op het meldpunt wat er is ingesteld... zijn er 55 meldingen binnengekomen bij het sociaal meldpunt... over misstanden bij defensie. Heel Mensen mens zijn bang om iets te melden. En slachtoffers zeggen, nou ja, eindelijk uh, bevestiging van alles... wat wij altijd geroepen hebben. Uh, het zou goed zijn als de collega's die verantwoordelijk waren... voor drugsgebruik, mishandeling van collega's, aanranding... op staande voet ontslagen zouden worden. Dan heb je een helder signaal. En dan weet je, bij ons, bij Defensie, is geen plek voor dit soort mensen. Kijken of Defensie iets doet. Met, met die reacties, dank tot zover Jan Born. Politiek vandaag. De Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranen Ombudsman... hebben zojuist hun jaarverslag aan de Tweede Kamer aangeboden. De drie instituten komen op voor mensen die vastlopen in de maatschappij... Verbinding tussen mensen en overheid staat centraal. In de studio in Den Haag zit Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent deze week precies drie jaar Nationale Ombudsman. Gefeliciteerd. Dank u wel. Is het nog steeds de burger tegenover het systeem of ziet u wel degelijk vooruitgang? Nou, die, die, die, die pakkende zin, hè. Uh, systemen mogen nooit belangrijker zijn dan mensen, Dat, die geldt nog steeds. Uh, ik zie wel dat dingen die wij doen en dingen die we aan de kaak stellen... Uh, rapporten die we schrijven, uh, mensen die we verder helpen... dat dat wel leidt tot, tot verandering. Ik kreeg wel vragen over uh, uh, hoe zit het nou met aantallen klachten. We zien bijvoorbeeld dat bij toeslagen en de Belastingdienst... het aantal klachten afneemt. Heeft ook wel naar mijn inschatting te maken met verbeterde dienstverlening. Dus er is een verband tussen uh, wat wij doen en waar het beter gaat. Ja, want ik begrijp, u heeft vorig jaar 16% minder verzoeken gekregen... dan het jaar daarvoor. Minder klachten, minder vragen, signalen. Uh, kun je dan zeggen dat het beter gaat? Nou ja, dat, dat zou je eigenlijk het liefste willen zeggen. En tegelijkertijd zie ik dat bijvoorbeeld klachten over de gemeente... die nemen een aantal toe. Uh, dus daar is naar de decentralisaties en in de maatschappelijke ondersteuning... en op andere terreinen waar de gemeente belangrijk is geworden voor de burgers... is misschien wel wat aan de hand. Dus ja, het ene wordt wat beter en het andere moeten we oppakken. Um, wat ook minder is geworden, dat zijn mensen die ons bellen... over dingen waar we eigenlijk niets over uh, te zeggen hebben. Dus ze snappen ook wel beter waar we voor zijn en wat we kunnen doen. Dus er zijn allerlei achtergronden. En tegelijkertijd, als ik kijk naar het aantal rapporten... wat we hebben geschreven vorig jaar... is aanzienlijk meer dan het jaar daarvoor. Het aantal grote onderzoeken is ook toegenomen. Uh, dus die, die klachten die we krijgen, al is het 16% minder... geven wel aanleiding door het doen van meer onderzoek... en het uitbrengen van meer rapporten. Ja, nu leven wij tegenwoordig in de zogeheten participatiesamenleving. Ja, er wordt veel ja. zelfredzaamheid verwacht van mensen. Vorig jaar sprak u over de illusie van zelfredzaamheid. Ja. Uh, heeft, uh, heeft de overheid van die uitspraak nog iets geleerd? Er is natuurlijk daarna een heel belangrijk rapport gekomen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, weten is nog geen doen. Dat sluit heel erg goed aan op datgene wat wij schreven over de illusie van de zelfredzaamheid. En daarin staat eigenlijk dat de overheid zich veel beter moet realiseren. wat mensen die bijvoorbeeld in de schulden zitten. of die problemen in het gezin hebben of hun werk verloren zijn. wat dat met ze doet en waardoor hun, hun vermogen om voor zichzelf op te komen ernstig beperkt is. Uh, wij zeiden dat gaat over grote groepen. En de WRR zegt, maar dat kan ook. Zomaar gaan over mensen die nu op dit moment goed functioneren, maar morgen eens niet meer. Daar heeft de overheid nog heel veel te leren. En ik heb zelf al een paar keer gezegd. Het geldt eigenlijk ook voor die overheid. Die overheid weet wel wat ze beter moeten doen, maar ze doen het nog steeds niet. Dus die zelfredzaamheid en die illusie daarvan, die geldt nog steeds. Ja, als het gaat bijvoorbeeld om financiële zelfredzaamheid, maar ook om digitalisering. Hè? Zeker. digitalisering is heel belangrijk. Uh, um, uh, want heel veel processen en, en systemen die, nou ja, dat hebben we... We Vroeger met de hand en de pen konden, dat moet nou met, met toetsenbord en, en, en schermen en, en ICT-voorzieningen. Maar het, de, de, de, de hoeveelheid mensen, het aantal mensen wat niet mee kan in die, in die digitalisering, is groot. Uh, en ik vind dat de overheid verantwoordelijk is voor ook die mensen die niet mee kunnen. Dus het is fijn voor iedereen die denkt: oh, wat fijn, dan gaan we lekker digitaal. En dat is makkelijk, want het kan 24-7 en zeven dagen in de week. Mensen die niet mee kunnen, die moeilijk lezen... die digitaal moeilijk vinden, die ouder zijn... Nou, we kennen die, die, die, die, die mensen heel goed... die moeten echt actief door de overheid worden geholpen. Dus digitalisering is fijn en prettig. Overigens, ook daar gebeuren nog steeds heel veel dingen die fout gaan. Maar ik ben vooral gespitst op die mensen die niet mee kunnen die beweging... en hoe zorgt de overheid ervoor dat ze toch in die participatiesamenleving echt mee kunnen blijven doen. Ook als je geen computer hebt? Die zijn er dus ook. Ja. We kregen van de week weer uh, Er kwam een onderzoek van ons langs... dat ging over uh, gemeenten accepteren geen baar geld, geen contant geld meer. Dat levert voor een heleboel inwoners van, van, van gemeenten gewoon grote problemen op. Dan kan je dus geen rijbewijs meer verlengen... je kan geen paspoort kopen en je kan geen legers betalen. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die in de schulden zitten... en die krijgen van hun bewindvoerder maar een klein beetje geld... per week om eten van te kopen... En die die hebben dus geen bankpas. Want met die bankpas staan ze meteen weer zo diep in het rood... dat de schulden niet oplossen. Ja, en dat is nog steeds gewoon een, een, een legitiem betaalmiddel. Dus daar zou je toch zeker, mee terecht moeten kunnen. dat komt er nog eens een keer bij. Ja, ja, ja, u, u doet veel. Hè? U heeft zich bezighouden met Q-coorts ja. met Lelystad Airport de omwonenden... Uw slachtoffers van de aardbeving in Groningen. Zeker. Je zou misschien kunnen zeggen dat rode draad... erkenning van de problemen is. U constateert dat erkenning los staat van de schuldvraag of de aansprakelijkheid. Maar is het toch koudwatervrees bij de overheid... om die problemen te erkennen? Ja, ik vind het wel. Uh, en ik merk aan de andere kant wel dat. Op een gegeven moment heb ik in, in Groningen gezegd: het moet nou een keer afgelopen zijn met het juridische geneuzel. Nou, dat heeft ongetwijfeld ook geholpen... bij een paar stappen die gezet moesten worden. Ik heb over de Q-korts gezegd tegen politici... als je het woord excuus heel moeilijk vindt... zeg dan gewoon dat je het rot vindt voor mensen. Uh, en overigens verschijnt ook wel... in de juridische literatuur. Hè, ik houd het nog steeds een beetje bij. Ik ben een tijd lang rechter geweest, dus af en toe lees ik nog wel eens wat. Uh, en daar zie ik ook dat... Uh, dat, dat daar door wetenschappers ook wordt gezegd... Ja, maar zeggen dat iets mis is gelopen... wil niet zeggen dat je ook dan de schade moet vergoeden. En sterker nog erkennen dat er iets is fout gegaan... helpt heel veel mensen bij het verwerken daarvan. Dat zagen we met name bij de Q-korts. <tus> dus ik, voor mij staat als een paal boven water... en echt als een soort van nou ja, waarheid als een koe... Als je zegt dat iets je oprecht spijt, dan helpt dat degene die het is overkomen enorm bij er bovenop komen. Zeker als je ook nog iets doet. Hè? Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, is aan de slag gegaan met het aardgasdossier. Hij draaide die gaskraan subiet een stuk dicht, maakte van de schadeafhandeling een prioriteit. Laten we even naar hem luisteren. Een heleboel mensen zijn, zijn boos of, of moedeloos. En uh, ja, dat zou ik ook zijn. Ik vind het allerbelangrijkste dat de schadeafhandeling nu... Uh, dat is op de allerkortste termijn. We kunnen het echt als land niet maken om mensen die in deze situatie zitten... te laten wachten op schadeafhandeling. Dat kan niet. Is dit een voorbeeld van hoe het wel moet? Ja, absoluut. Ik vind het dat hij dat heel goed gedaan heeft. Hij heeft het dossier wat echt helemaal vast zat... heeft hij echt vlot getrokken. Uh, en die schadeafhandeling begint nu. Ik ga dat natuurlijk heel, heel nauwkeurig volgen. Hè? Want ik wil wel kijken als je nu klachten hebt over de schadeafhandeling... of die goed worden opgelost. En of dan de ombudsman ook inderdaad in beeld wordt gebracht door de overheid. Maar ja, dit is een hele goede manier om aan de mensen van Groningen te laten weten... je probleem wordt nu echt serieus genomen. En tegelijkertijd, met schadevergoeding zijn we er nog niet. Uh, want er moet verstevigd worden, hersteld. Er moet perspectief komen voor de Groningers. Ik heb gezegd na mijn bezoek op 12 januari in Groningen... ik zie dat de sociale cohesie onder druk staat. Dat ziet de kinderombudsman als het gaat over... nou ja, de gevolgen van het wonen in zo'n gebied voor de kinderen. En we zien het eh, als nationale ombudsman... de spanningen die er ontstaan in de wijken. Eh, dus er is nog heel veel te doen. Maar wat Wiebes daar heeft gedaan... dat protocol eindelijk op, goed op de regels krijgen... Eh, de start maken, ook de afhandelingen die bij de NAM stil lagen... nu weer vlot getrokken, dat is voor de Groningers is echt heel erg belangrijk. Dat is goed. En u bent ook ombudsman voor de 280 gemeenten. U had het al over de wijken. U wilt die werkzaamheden komend jaar meer voor het voetlicht gaan brengen? Ja, dat is heel belangrijk. We, we hebben gezien dat er een aantal hele belangrijke taken zijn van het Rijk. Zeg maar de centrale overheid overgegaan naar de gemeentelijke overheid. En dat gaat heel erg wat dan wordt genoemd het sociaal domein. Dus dan moet u denken aan allerlei voorzieningen in het, in het kader van zorg. En uh, als het gaat over hulpbehoefendheid. Als het gaat over uh, nou ja, het schoonhouden van je huis. Maar heel breed... Um, uh, en, en daar moeten we heel goed opletten dat de burgers, de inwoners van de gemeente, wel goed aan hun trekken komen. Ook daar geldt dat die overheden, dus die gemeenten in dit geval, ervoor moeten zorgen dat de burgers krijgen waar ze recht op hebben. Dat is ingewikkeld voor veel gemeenten en daarom zitten wij er bovenop. Ja, bovenop hoe de overheid reageert. Denkt u ook wel eens van die klachten van de burgers? Ja, dit, hier heb je het zelf naar gemaakt. Ja, heel af en toe denk je dat natuurlijk. En ook wel als iemand die denkt van nou dan kom je opnieuw eh, met dezelfde klachten. Ik heb er al een keer naar gekeken en daarom doe ik. Die brieven schrijf ik ook soms aan mensen. Hè. Maar één ding, ik wil altijd wel het goede voorbeeld geven. Dat ook al kom je met iets waarvan een ander misschien denkt hij zeurt of ze zeurt. Ik ga er wel even serieus naar kijken. Maar dan krijg je ook soms zo'n serieus antwoord dat ik zeg. Ik heb nu echt goed gekeken, nu is het wel klaar. Dank, René van Zutphen, nationale ombudsman. <klaars> Trending vandaag. Ja, dat was wel een schokkende mededeling net van jou, Martijn. Uh, dit is de laatste training vandaag. Want... Het, zou, het zou de laatste training vandaag kunnen zijn. Want het Changong 1 Space Station, Chinese ruimteschip. Op dit moment in baan om de aarde gaat neerstorten oh. op onze planeet. Op zijn vroegst vrijdag. Maar het ding zal zeker uh, crashen voor paasmaandag. Is geen grap. 1 april doen ze niet dat, aan Dat China. is echt waar. Dat het ding ja, rondvliegt ja, en gaat en crashen. Het is, het is, uh, de batterij is leeg. De brandstof is op. En dan wordt die langzaam terug door de zwaartekracht richting aarde getrokken. Het echte probleem is dat de Chinezen geen enkel idee hebben waar het station gaat neerkomen. Nou ja. In ieder geval niet op Antarctica... maar verder is uh, elke plek op aarde een kandidaat voor de crash. Dus ook Mediapark hier in Hilversum. Of uw <lacht> doorzonwoning in uh, Purmerend, als oh. u luistert. Die Changong 1, wat zoveel betekent als Paleis, draait al zeven jaar zijn rondjes. Er woonden astronauten, robots en allerlei experimenten. En nu is die dus op. Uh, vier kilometer per dag zakt die... Maar als hij eenmaal de bovenste laag van onze atmosfeer raakt... dan gaat het ineens heel snel. Hoe snel, weet niemand. Wordt hij dan niet verpulverd? Uh... Ja, hij, heeft, hij zal in stukken uit, uh, uiteenbreken. Maar die stukken die zullen toch per stuk minstens 100 kilo uh, wegen. Ja, dat kan een hoop schade aanrichten. Zeker als ja. het bij elkaar neerstort. Um, het is natuurlijk wel een heel grote kans... dat hij in onbewoond gebied neerstort. Want op aarde hebben we nou eenmaal heel veel onbewoond gebied en zee. Maar ja, de kans dat hij in een stad of ergens uh, valt... waar we hem niet willen hebben, die is niet nul. Niet uitgesloten, niet nee, nul. Nog een dingetje daarover, de Virtual Telescope Project. Die uh, zenden een livestream uit, je kan dan dat ding volgen. Uh, de link uh, is te lang om hier op te lezen, maar staat op onze website. Net als ook de uh, link naar de website Heavens Above. Want je kan hem ook met het blote oog zien voorbij komen... als een soort lichtgevende stip. Dus niet als een vliegtuig wat knippert, maar echt een ster die dan beweegt. Links staan op zijn website, uh, Heavens Above en de andere website. Okay, noemde, op onze een-vandaag-website. Ja. En dan, uh, ja, ophef... Supply, ja, die ophef is al oud over zoenende mannen. Gisteren weer over het reformatorisch, reformatorisch dagblad. Bij die krant zaten 40.000 flyers... met daarin de oproep om een petitie te tekenen... tegen zoenende mannen in de openbare ruimte. Ophef daarover. Jasper Klapwijk to the rescue. Jasper die is samend via Twitter geld in om een advertentie in te kopen... in het reformatorisch dagblad. Kom maar niet uit dat woord. Hij, uh, hij dacht van ik ga gewoon een ruimte kopen... want die krant zegt wij hebben die advertentie niet kunnen tegenhouden... want wij gaan niet over de inhoud ja. van advertentie... Dan zegt hij, nou ja, als jullie dat niet doen, dan wil ik een advertentie met een foto van twee zoenende mannen. Daar ga ik geld voor verzamelen. En als dat niet lukt, en als jullie dat toch niet willen, dan doe ik twee knuffelende mannen. En uh, toen dacht hij, van nou, wat heb ik nodig? 1250 piek. Nou, dat, vanochtend had hij al 2000. Keek net Kijk net even, stond hij al op 5000. Ik kan wel vijf pagina's ja. kopen. Inmiddels heeft het RD inmiddels, hij kan het hele reformatorisch dag kopen maar, maar inmiddels hebben ze laten weten dat ze um, de advertentie waarschijnlijk gaan weigeren. Dat was vanochtend uh, oh. te horen op de radio. Um, mocht dat echt zo zijn gaat hij het geld geven aan Fem for Freedom, want Jasper die kent die organisatie van die posters met zoenende mensen van gelijk geslacht in Amsterdam. En um, wat was er nog meer over te melden? Oh ja, Jasper die heeft net getwitterd, of een uurtje geleden, dat hij met de advertentieafdeling van het uh, Reformatorisch Dagblad heeft gebeld. Heel ja. aardige commercieel directeur van Refdag neemt advertentieverzoek in overweging oh. en wil graag in gesprek. Gaan we doen in de paasweek. Oké. Okay. Is nog open? Nog geen weigering? Nee, zeker. Niet, we zullen zien niet een definitieve weigering. Oké, okay, en dan uh, het fenomeen van een vlogger die niet kan zien? Nee, dat klopt. Ferry Molenaar dat is een vlogger. Hij heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Ferry doet video's opnemen, monteren en uitzenden via YouTube. Iedereen kan dat tegenwoordig. Zelfs een uh, het is echt waar. Ferry Modenaar die bewijst dat hij als vlogger en uh, totaal blinde... dat hij filmpjes kan monteren. Ja, ik vroeg me echt af, hoe doe je dat dan? Hoe kan je nou filmpjes monteren als je niks ziet? Ik hoor sleutels. Ik hoor dat de deur open gaat. Nou, je hoeft mijn voortuin op zich niet te zien. Dus dat betekent dat ik hier ga knippen. Ik heb alleen nog maar reacties van mensen die, uh, die het eigenlijk gewoon heel bijzonder vinden. Die het geluid goed vinden, dat de muziek leuk is dat de beelden stiekem ook nog wel goed zijn. Waarom maar als doet het hij niet dit? Zo is, oh. Dan denk ik ook, ja jammer joh. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat als je een keer naar mijn vlog kijkt, dat je echt een shot ziet waarvan je denkt van nou.. Nee. Maar hier snap ik niks van. Maar dat is dan ook alweer de charme. Het, ma het mag best brak zijn, maar ja, dat is ook de charme, zegt Ferry. Hij doet dit, Jan, want dat vroeg jij. Ja. Om vooroordelen weg te nemen over visuele handicaps. Hij heeft echt een prima leven. Maak echt allemaal rare opmerkingen over zijn geleidehond bijvoorbeeld. En ja, daar wil hij wat duidelijkheid over verschaffen. En dat doet hij middels zijn vlog. Hij streeft naar duizend volgers op YouTube. Hij had er gisteren 50, Vanochtend al 273. Ik zou de luisteraars willen aanmoedigen. Ga even kijken op uh, onze website. Want daar staat een link naar zijn... Uh, naar zijn uh, YouTube-pagina. Dan had ik nog heel graag het verhaal over een gestolen alpaca willen vertellen, maar dat moeten we misschien maar even bewaren tot morgen. Nou, in Nieuw-Zeeland is een alpaca gestolen en dat is een heel verdrietig <laughs> verhaal. Want verklopt. zijn blinde broertje, een ja. blinde alpaca, gebruikte hem als blinde geleide alpaca, die gestolen alpaca. En in Nieuw-Zeeland is daarover grote ophef. Nou heb ik het toch even nog snel verteld. Ja, heel goed. Dankjewel Martijn Rosdorf. Dit was één Vandaag Nieuws en Co. met Lara Rensen. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. Jacob! Heb je lekker geslapen? Anna. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Wie is dat? Mijn naam is Orito Aipakaba. Trouw zijn lijkt dat? eenvoudig. Maar dat I is het niet, hè? Jacob! Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse voetvrouw... in het Japan van 1799. Kus me, Jacob. Dit mag niet. Dit mag niet. Nu! Luister elke vrijdag tussen 12 en half eens nachts naar het hoorspel... Allee, alle hits aan ...de niet-verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Wij hebben een nieuwe opdracht voor u, de Zoet. Ook als podcast te beluisteren. Op uw toekomst. Op NPO Radio 1, het nieuws van Narkanten. Wist u dat u met een goed testament op zorgkosten en belasting bespaart? Op nunotariaat.nl... Regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten. Voor een goed testament, nu notariaat.nl. Van Jo Simons en anne van der Zel verschijnt De Val van Annika S. Een Duitse politica vlucht hals over kop uit Berlijn. Ze schreef haar eigen geschiedenis, nu komt de geschiedenis verhaal halen. De Val van Annika S. Van Simons en van der Zijl. Nu overal verkrijgbaar. Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd? Ik wel, dankzij liceo examentrainingen. Liceo helpt in alle vakken, op alle niveaus, door het hele land. Ga naar lyceo.nl en boek direct een examentraining bij u in de buurt. Echt mooi, zo'n bloeiende border. Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom pook een cacao over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokom.nl. Pokom Groen doet je goed. Liceo.nl. Als enige examentrainer bewezen effectief. Bij Batavia Stad Fashion Outlet shop je 7 dagen per week met kortingen tot wel 70%. Wandel, verdwaal, geniet en ontdek jouw stijl bij 150 winkels van internationale modemerken. Batavia Stad Fashion Outlet. Kom langs en laat je inspireren.